Alhamdulillah rabbil alameen Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya'u al-mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Het onderwerp van vandaag Is heel groot En heel belangrijk En normaal gezien zouden wij er heel wat Tijd moeten aan aanspenderen En dat gaan we ook inshallah doen In de komende lessen In de lessen van tawhid gaan we stilstaan, gedetailleerd, over deze kwestie. Maar vandaag gaan we inshallah in grote lijnen erover gaan, zodat het een beetje duidelijk is voor iedereen eh, om niet in bepaalde vallen eh, gelokt te worden van eh, extreme, eh, extreme begrip van tekfir. Eh, maar voor ik begin, wil ik, eh, aangezien dat inshallah de halakazal gepost worden op het internet, wil ik eh, Memory TV bedanken nu wil ik ook de media bedanken voor hun uh, prachtige job in de da'wah en het feit dat ze onze da'wah steunen, alhamdulillah. En zij verspreiden heel wat negatieve informatie, maar uh, inshallah, uh, prachtig. Normaal gezien zouden wij zeggen: Jazakumullah om Allah geir, maar aangezien zij zijn, kunnen wij dat niet zeggen. Dus ja, keep up the, the good job, zou ik zeggen. Gewoon. Voor. voor Degenen die, die uh, op de hoogte zijn, uh, we kennen allemaal de fitna dat er gaande is, uh, specifiek in Europa. En in Europa zien we met een probleem dat er geen ulama's zijn, of heel weinig ulama's zijn. En de ulama's die er zijn, die zitten in de gevangenis. Degenen die, waarvan we kunnen zeggen, ulama, fuqaha, ajilla, die dat diepgegronde kennis hebben, en op Benien zijn, Godvrezende ulama's zijn, die voor de umma werken. Die zijn er niet. En diegenen die er zijn, zitten in de gevangenis zoals ik zei. Wat maakt dat jongeren, wie is hun sheikh? Het internet. Wie is hun, hun, hun, hun uh, bron? Paaltalk. Forums. En dan zien we, subhanallah al-adim, mensen knip-en-plakwerk doen. Als wij bijvoorbeeld gaan kijken naar ansar.nl, uh, in, in bepaalde uh, gesprekken, zien we enorme knip-en-plakwerken. In het Engels, van websites, links en rechts. En dat is de delil. Gewoon knip en plakken werken en knip en plakken. En dat is mijn dien. Dat is mijn begrip van de dien. Wala hawla billah. Wat brengt dat me zich mee? Buiten natuurlijk de aqida van al-morgia of de ashaira of aqida van ik weet niet welke dwerende sekte. Is er een heel heel groot probleem. Is de aqida van de gulaat tekfir. wij noemen geen tekfir is. Want iedere moslim op aarde is een tekfir. Of iedere moslim op aarde zou tekvier moeten zijn. Want tekvier is degene die tekvier doet. En wij doen allemaal tekvier en degene die geen tekvier doet kan geen moslim zijn. Simpel. Aangezien wij een koffer op het doen, wij verwerpen dat pahoot en wij doen tekvier op dat pahoot. En bijvoorbeeld op de laatste, de laatste, diegene die nooit tekvier doet, die doet wel tekvier op iblis Dus ja, iedere persoon op aarde doet tekvier. <coughs> uh, maar wij zeggen hoe het tekvier. En, hun, en deze roulette uit de extreme vorm van tekfir, of de, extreme, de mensen die het tekfir naar het extreem hebben gedreven, en niet subhanallah, wij zien dat er heel veel mensen zijn die deze ziekelijke gedachten hebben meegenomen. En niet subhanallah. Onlangs kregen, kregen wij een broeder over de vloer. Hij zei tegen mij, subhanallah, er is een broeder in Brussel die heeft tekfir op jou gedaan. Waarom? Omdat jij geen tekfir doet op degene die gaat stemmen. Of automatisch vier doen op degene die gaat stemmen. Ik zei, subhanallah, is daar reden om tekfier te doen? Ik ga hem contacteren. Salaam alaikum, lachil kareem. Wat is er gaande? Ik heb gehoord dat je ons keuver hebt verkla verklaard om het feit dat wij geen tekfier doen op iedereen die gaat stemmen. Klopt dat? Hij zei, uh, nee, ik heb dat niet gezegd, maar doe jij geen tekfier op degene die gaat stemmen automatisch? Ik zei, niet helemaal, maar adallah. Hij zei, dan uh, is er een probleem. Ik zei, waarom is er een probleem? Hij zei: Degene die gaat stemmen en geen kennis heeft over de democratie en over deze zaak, heeft geen kennis over Tawhid. Degene die geen kennis heeft over Tawhid is geen moslim. Kever. Ik zei: Allahu akbar, geef mij de vijf hoofden van de Tawhid. Die gaf hij alhamdulillah, ja's. Daar is een specialist in. Ik zei: Geef de zeven voorwaarden van La ilaha illallah. Hij gaf er twee, vijf niet. Hij zei: Vijf ben ik vergeten. Ik zei: Volgens uw stelregel ben je een mushrik. Hij zei: Wie heeft het ooit gezegd dat ik moslim ben? Is... <lacht> Kijk hoe ver. Wow. Ik heb al ervoor verteld over die drie, over die twee broeders, Afon. die zijn gekomen van Frankrijk. Op internet hebben zij ons gezegd aan, aan uh, in een mail: we willen met jullie komen spreken. We moeten een discussie hebben. Dus zij komen, salam Bonjour. Want zij zijn gekomen van Frankrijk. Bonjour. Ik zeg Ger, inshallah, daar had ik nu geleerd, maar Heer. Wij gaan zitten, hun twee echtgenoten, die twee zusters, hun echtgenoten zaten in de auto te wachten. Dus wij zaten aan een tafel te spreken. Ja, en ik hef, ja, waarom doen jullie tekfir op iedereen, waarom doen jullie tekfir op heel de oma, uh, waarmee houden jullie, jullie bezig, kada, kada, kada. En op een gegeven moment kwam uh, komen die mij, ik zei tegen hem, hoeveel moslims zijn er volgens u in Frankrijk. En het feit dat ik hoor dat jullie tekfir doen op iedereen, wie is dan moslim voor jullie, maar hoeveel moslims zijn jullie dan? Hij, zei, hij keek naar zijn vriend, zo'n beetje berekenen, hij zei 15 <laughs> in heel Frankrijk. <laughs> Allahu akbar. Ik zei, en in België, hij keek naar zijn vriend, hij zei, wij met twee. Ja, en hij zei, om het feit dat zij van Frankrijk naar België zijn gekomen, zijn twee moslims gekomen van Frankrijk naar België. En heel België is kever. Zij, zij zijn hun eigen vrouwen vergeten in de auto. <laughs> ja, eigenlijk heeft hij indirect de kfeer gedaan op zijn eigen vrouw die is hij vergeten in de auto hij moest zeggen, we zijn met vier aangezien ze alle twee gekomen, zijn met hun twee vrouwen dus ze zijn met vier gekomen hij moest zeggen, we zijn met vier moslims dat was niet realistisch zelfs zijn hun eigen vrouw er niet bij gerekend ja, en die, subhanallah, wat is dit hij zei, al wie leeft en dan gaan we inshallah komen de details al wie leeft onder de mosherikien is een mosheek en zei, de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. en Ik ben me van de die leven onder de musjarekin. Ik zei, die de Profeet sallallahu alaihi wa sallam, maar leefde hij. Haza, Mekka. Wie heeft de autoriteit in Mekka? De musjarekin. En de Profeet sallallahu Sahaba wa sallam, leefde zij niet onder de musjarekin? Ik zei, die dus eigenlijk, die ik veel op de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik wow. Ik zei: Keef, jij ja, hebt niet uw stelregel. Al wie leeft onder de Mosjikine is een Mosjik. Volgens uw stelregel. Hij zei: Nee, nee, nee, ik, wij gaan door en wij zullen Dalil zoeken en wij gaan die uh, naar jou mailen. Natuurlijk hebben we nooit een mail gekregen. En hoe ziek moet je niet zijn? Nu, gewoon we moeten weten: er is daar een koffer en daar een islam. En we hebben twee soorten. Uh, uh, uh, ...landen of twee soorten uh, territoria. Dar al-Islam... ...is dat gedomineerd wordt door Islam... ...geregeerd wordt door Islam... ...en wanneer wij zeggen dat... Iets ge dat, dat ...islam geïmplementeerd is... ...dan hebben wij de algemene regel is... ...dat het land van Islam moslims zijn. Tenzij een dimmi zichzelf laat kennen... ...als zijnde dimmi. En we weten dat dimmi bepaalde, bepaalde kledij hebben... ...en bepaalde uh, gedrag hebben... ...waardoor dat zij gekend zijn als zijnde dimmi's... In land van koffer is de assel dat er koffer leven. Tenzij de moslims die, die zichzelf laten kennen als zijnde moslims. En wij doen dan zoals de al het daghir. Zoals Omar radiyallahu ta'ala heeft gezegd. Toen de profeet is is gestorven. Hij zei, er is geen openbare leven. Dus vanaf nu oordelen wij op de mensen volgens hun uiterlijk. We oordelen op wat wij zien of wat wij horen. Oké, okay? dat is de assel. Maar nu zitten we met een probleem in 2011. Wij zitten met het probleem dat heel de wereld daar een koffer is. Heel de wereld is daar een koffer. En voor degenen die misschien gechoqueerd gaan raken met deze uitspraak, zelfs Mekka is daar een koffer. Zelfs Mekka. Subhanallah, erg. Maar in Mekka is niet daar een islam. Waarom? Want wat is daar islam Daar islam wordt geregeerd door het boek van Allah en de sunnah van zijn profeet, sallallahu alaihi Ja, niet yani door de sharia van Allah. En de autoriteit is bij de moslims. Geldt dat voor Mekka? herman Mekka is momenteel gecoloniseerd, bezet, door el-Salul. En zij regeren, begeer maar aan Allah, zij regeren met iets anders dan het boek van Allah. En wij zien dat in de realiteit. Voor de broeders die het hajj of de, de omra hebben gedaan. Als je uit al haram komt, wat zie je voor jou? De banken saudi bank De banken Saudi-Brittanni. De is saudi Amerika. Er zijn alle soorten riba-banken in, in Mekka. Alcohol wordt verkocht. gewoon hey, schandalig. En wallahi, dit heb ik van bronnen die 100% authentiek zijn. Over de kaaba. Richt over Al-Haram heb je toch die sterren die, die hotel, uh, zij noemen het daar Tawhid, maar eigenlijk is het, uh, het daar Shirk. <laughs> en die is van Abdul Aziz ibn Fahd, de zoon van Fahd, de, de, de vorige koning. In die hotel, die als, als, als, als, als, als, als, als blik heeft, een kaaba want als je op een van de, op een, de hogere verdiepingen zit van het hotel, zie je op de kaaba. En in die hotel wordt alcohol geserveerd. En wallah al azim, ik heb van broeders gehoord, van hei at amr bin ma'ruf dat mensen in het hotel, die rijke in het hotel met de blik op de kaaba zitten ze alcohol te consumeren. Daar is de Islam. Hij is die Darul Islam. Ma'adallah. Dus dat is al Koffer. Maar kunnen wij dan zeggen dat helemaal kakofaar zijn? Of kunnen wij dan zeggen dat de hedge of de omra batel is? Helemaal niet. Tuurlijk niet. Waarom? Omdat wij zien dat de mensen uh, moslims zijn. Wij zien in hun islam. En jullie weten, er is zo'n een, een, een mop dat verteld wordt over uh, de Golette uit Dat zij zijn gegaan met twee man naar de naar omra. En zij zijn gaan staan op het dak van de haram. In en de ene zicht tegen de andere zie je al deze moesherikin? Allemaal kuffar. Waarop de ene zei tegen de andere: Subhanallah, Kevin, ze zijn de tawaf van Toon en ze bieden allemaal, hoe kunnen ze kuffar zijn? Hij keek naar hem, je ja, twijfelt aan de koffer van ik, je ja, bent ook kevin. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yani, zelfs hij, hij is de enige overgebleven. <laughs> <laughs> en subhanallah, in de basis, yani, dat is het probleem van deze broeders. Wij noemen hem nog broeders. <laughs> en <laughs> yani, die hadith van. Um, uh, li kafir, -a -a, degene die tegen zijn broeder ja kafir zegt van, dit keer terug op één van de twee ja niet we wij weten alhamdulillah uit het begrip van ahlul van dat zij ze zeggen dat, uh, dat er geen koffer is dat je uit de islam doet treden dus als jij zegt tegen jouw broeder ja kafir dat is een enorme zonde en dan heb je de zonde van koffer maar dat maakt niet dat je uit de millet treedt uh, dus zij blijven onze broeders in islam Naam, zij hebben een verkeerd begrip, naam, zij hebben heel wat haat tegen ons, naam, zij doen heel wat rare dingen, maar zij blijven nog onze broeders, mogen Allah van ons en hen leiden naar de waarheid. Maar kijk het verkeerde begrip. De delil klopt. Men lam u of kafir, ou shakafi hem ou sahamad hebahum, fahuwa kafirum Dat is een anna en dat is een van de nawakken van islam. Degene die een kever geen kever noemt. Of degene die twijfelt aan de koffer van een kijver. Of degene die de koffer van een keivir goed spreekt, is een kijver. Welke over welke koffer? De asli. asli. Dit gaat over een keivir asli. Dit gaat niet over een kijver dat, dat, dat, dat, dat door ishtihad een, een mortad is geworden bijvoorbeeld. En waarover eventueel meningsverschil is. Waarom? Want we hebben dat gehad in het verleden. الحجاج بن يوسف الثقفي هابر دور عبد الله بن الزبير اس كافر باستمط طاغوت كافر مر عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ززاجهم ززاجهم ناس كافر ان زبيد اختر الحجاج هيفت عبد الله بن الزبير حيث من لم يكفر الكافر او شك في كفريه او صح مد فهو كافر مثلهم تس عبد الله بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن ابن عباس انسان كفار ما هذا الله en heeft, euh, hebben zij gezegd, zij zijn morjia of ze zij zijn koffar? Helemaal niet. En heeft Abdullah ibn Omar gezegd, hij is een, een khariji, hij is een tekfiri? Ijtihad. En Abdullah ibn Zubir heeft iets gezien dat Om, Abdullah ibn Omar niet heeft gezien. Of bepaalde zaken zijn niet tot hem gekomen. En daarom zijn had, heeft hij het gedaan. Maar als wij geen tekvier doen op een hijjaj bijvoorbeeld. Maakt dat van ons koffar? Helemaal niet. Maar als wij geen tekfier doen op Obama, maakt dat van ons koffer? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Waarom? Omdat dat een duidelijke zaak is. En dat is een zaak van Ijma. En daar is geen twijfel over mogelijk. Hij is een keufer Dus deze broeders hebben misschien het juiste, hebben de juiste bronnen. Maar het gaat om het begrip van deze bronnen. En waar we halen we? Het begrip is wanneer er een alim is. en sheikh is bij wie je leert. En dit is het probleem. De dag van vandaag dat mensen geen, geen ulama hebben, maar dat mensen zichzelf verdiepen. Bijvoorbeeld, hier hebben we het al Sanië. En we kunnen ons verdiepen in het al Sanië. In het da'wan Najdiyah van, van Sheikh Mohammed bin abdul rahimahullah. En Zazik al-Khalas, Sheikh Mohammed bin abdul heeft gezegd: Wij moeten, wij volgen. En zoals ik zei tegen enkele broeders van Brussel, en zij hebben dan natuurlijk verdraaid op Ansaal.nl dat ik zei van Sheikh Mohammed bin abdul was fout. Ik heb nooit gezegd dat hij fout was. Maar ik zei tegen een van die broeders toen hij Sheikh Mohammed bin Abduhab gebruikte, ik zei hij is mijn profeet niet. Mijn profeet is niet Mohammed bin Rahimahullah. mijn profeet is Mohammed bin wasallam Dus Mohammed bin Abduhab is geen delil op zich. Hij is een transportmiddel naar de delil, maar hij is niet de delil. En trouwens als we even gaan stilstaan bij de dawa van Sheikh Mohammed bin Rahimahullah. Zijn da'wa werd genoemd het da'wa van Zijn da'wa was ge geconcentreerd in Najd. Was geconcentreerd in het Arabische schiereiland. Waarom heeft Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab niet dezelfde de toegepast in Irak of in de of in de maghrib of in Khorasan? Waarom was die enkel geconcentreerd op op op op, op, op, op, op Omdat de realiteit van zijn van van, van zijn tijd Nodig had dat hij die manier van da'wah deed. En dat hij die hart deed. Maar in de sheikh Mohammed bin Abdullah, rahimahullah. Ondanks dat heel veel mensen van hem denken, dat hij niet zomaar klakkeloze tekfier. sheikh Mohammed bin Abdullah deed nooit tekfier op iedereen. Wie heeft daar ooit over hem gezegd? sheikh Mohammed bin Abdullah heeft duizenden brieven gestuurd. Van da'wa. kwamen al-Hujja. En dan zeggen zij: ja, er is geen odr in asl din dan zeggen zij er is geen ouder in Asladdin. Wie heeft gesproken over ouder bij jahel in Asladdin? Wie heeft ooit gezegd dat wij degene die gaan stemmen een excuus geven van onwetendheid? Wie heeft dat ooit gezegd? Wij geven geen excuus van onwetendheid voor degene die gaan stemmen. Althans niet op het, op het oordeel van, het, van de, de aqida, van, van de shara. Als wij bijvoorbeeld naar iemand gaan, stel je voor wij brengen Abdullah Bina, wij zeggen tegen hem: jij gaat stemmen. Weet je dat Allah het hakem is? En weet je dat Allah de wetgever is? En dat, Allah, dat het oordeel inker bij Allah is. Hij zegt: Nee, ik weet dat niet. Onmogelijk. Hoe kan hij een moslim zijn als hij deze zaak niet weet? Maar als wij tegen hem zeggen: Weet je dat stemmen, dat stemmen niet betekent om een uitkering te krijgen of kindergeld te krijgen of een sociale woning? Dat stemmen eigenlijk iemand anders, iemand anders herkennen als God naast Allah. Wist je dat? En wist je dat democratie zegt scheiding van kerk en staat? En wist je dat democratie zegt vrijheid van, de, van, van religie? En vrijheid van meningsuiting? de profeet zijn in de Wist je dat? Hij ja, kan zeggen: Oeh, de billahi, ik wist dat niet. Lo, er is geen moslim op aarde die zou zeggen: Ja, ik weet dat in de Niemand zou zoiets zeggen. Niemand zou zoiets zeggen dat Allah subhanallah vreest en Allah subhanallah kent. Dus wat kunnen wij dan zeggen? Wij geven hem het excuus dat hij niet weet wat democratie is. Maar alhamdulillah, hij weet wel wat de akida is. En daarbovenop nog hebben we de shubha. Of de ta'uil. De ta'uil is dat 99,99% ,99 van de geleerden de dag van vandaag zeggen dat democratie wel is toegestaan. En dat je wel mocht gaan stemmen uit maslah. Wat gaan we dan doen? Zij zeggen, jij ja, moet kennis hebben. Maar als degene die, diegene die mij kennis geeft, hij is degene die mij afdwaalt. En yani, wat moet ik dan doen? Ik wil leren, maar degene die mij gaat leren, is degene die mij gaat afdwalt. Ja, gewoon, we moeten weten dat 99,99% ,99 van de wereld zegt dat stemmen uit Maslacha geen probleem is. En een heel, heel, heel kleine groep zegt dat het niet is toegestaan. En alhamdulillah, wij zijn van die mening natuurlijk. En deze zaken moeten wij begrijpen. En daarom kunnen wij niet iedereen over, de, over dezelfde kam scheren. En dat is wat deze broeders niet hebben begrepen. Dat is wat deze broeders niet hebben begrepen. Zij begrijpen niet dat er een rem is. En naar waar leidt, naar waar leidt hun klakkeloze tekvier? Hun klakkeloze tekvier leidt bijvoorbeeld naar Abu Mariam en Kuwaiti. Die tekfir op iedereen. Maar uit de groep van Abu Mariam is een andere groep opgestaan die tekvuur doet op Abu Mariam. En het blijft maar doorgaan. En dat noemen ze silsilat het te Doe jij tekvuur op taagot? Hij zegt ja. Doe jij tekvuur op taagot? Hij zegt ja, ik weet niet, is hij taagot, is geen ik ga er best, ik, ik, ik, ik, ik spreek niet over die zaken. Jij ja, bent een kever. Twijfel jij ja, aan de koffer van die persoon, ben jij ja ook een kever. En twijfel jij, ja, ben je ook een kever. En twijfel jij, ja, en zo verder. En dan noemen ze Silsilat de Tekvir. En als je deze, deze methode hanteert, dan blijft er niemand over. Want hoe ver kan je blijven gaan? Hoe ver kan je blijven gaan? Er blijft niemand over. En dat is het verkeerde begrip dat deze broeders hebben. Dat is het verkeerde begrip dat deze broeders hebben. En waarvoor wij moeten oppassen. Subhanallah al En het is heel erg dat wij zien dat mensen zich bezighouden met deze zaak. Ja, ikwaan, ons probleem is met de taagot. Ons probleem is niet met de oma van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En laten we niet zijn zoals de profeet, sallallahu alayhi wa heeft gezegd over de Khawarij. En wat is een van de kenmerken van de Khawarij? Een van de hoofdkenmerken van de Khawarij. Yatorukone ahle al-Authan wa yuharibone ahle al-Islam. Zalata ahle al-Authan, yani de mushrikeen, de, de, de, de, af, de afgehouden aanbieders en zij bestrijden -islam, de mensen van het van islam en is dat niet de realiteit van deze mensen als je ziet vlaam scherbe op de ummah welke nooit hoor je hem praten over Obama of Sarkozy of Albert of Ruth subhanallah Wallahi, een, van de, een van hen zei ooit tegen mij op paaltalk ik zei waarom laat je de pagot met rust en val je de moslims aan hij zei deze taagoot, is onwetend. Ajieb. Kun je geloven dat het zover gaat dat hij ouder geeft aan een taagoot? Die dat zijn gekomen van Frankrijk. Ik zei, subhanallah, jullie saai van de duisternis naar het licht. Ajib. Heel de tijd over Tenef is Sofis Sofist moucherikien, die -mushrikien, jihadi moucherikien. Maar ik lees nergens iets over Sarkozy. Waarom niet? Hij zei, hij is eigenlijk een kitab. Hij zegt dit en Subhanallah, het wet verspreid, Wet verspreid. En daarom moeten we Allah Subhanahu wa taala vrezen en moeten we duidelijk zijn. Er is een regel in Islam dat we onze akkem toepassen nadat we al-hujjah hebben gevestigd. En Sheikh Al Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah in zijn boek over tekvier heeft hij duidelijk deze voorwaarden neerge neerge neerge neerge neergezet. Dat er voorwaarden zijn voor tekvier. En dat er excuses zijn voor takvier. En daarvoor moeten wij deze zaken begrijpen en toepassen. Want als we zomaar klakkeloze takvier gaan doen, dan gaan we veel komen gewoon. Dan gaan we heel veel komen Maar om terug te komen op ons onderwerp: hoe kunnen wij mensen bekijken? Wat is een hukm al dager Oordelen op het uiterlijk. Wat betekent dat? Iemand die geen baard heeft, kan ik hem een hukm geven van islam? Iemand die geen hijab draagt. Kan ik haar zuster noemen? Iemand die bijvoorbeeld een jeansbroek draagt. Kan ik hem moslim noemen? Is dat een onderdeel? Zijn dat zaken die moslims onderscheiden? Helemaal niet. Omdat, omdat, omdat uh, Ibn Abbas heeft gezegd. Degene die ons gebed biedt. En diegene die naar onze qibla gericht is. Hij is onze broeder en wij zijn zijn broeders. Dat is de voorwaarde. Hij zegt, la ilaha Muhammad Rasulullah. Hij biedt met ons. Hij vast met ons. Hij betaalt zekerheid met ons. Hij is onze broeder in islam tot wij het tegendeel zien. Wanneer wij zien dat hij samenwerkt met de staatsveiligheid. Of wanneer wij zien dat hij een naqid van nawakid al islam heeft gedaan. Of wanneer wij zien dat deze persoon, Allahu alam ik weet niet wat doet. Dat hij hem uit de islam doet treden. Dan maar pas geven wij hem de hukkum. Van. Van kaver. Welke niet het tekfira dan Het, het, het Ik denk. Ik neem aan. Iemand die glad is. Ik neem aan dat hij niet biedt. En dat bestaat niet. Het, het dan niet. Een meisje zonder hoofddoek. Ja, wallah. Als in draagt, ze zal niet bieden. Als zij geen hoofddoek draagt. U heeft gezegd dat zij biedt. En deze Tikfir al-Danni, en wie heeft ooit gezegd dat dat bestaat? Heeft de profeet ooit Tikfir dan niet gedaan? Heeft een metgezel ooit Tikfir dan danni gedaan? Naam, die zuster misschien is zijn moeten berrigen. Mogel Allah van het al haar leiden. Zij draagt geen hijab, naam. Mogel Allah van het al haar Inshallah komt een islamitische staat met de sharia geïmplementeerd. Dan kan zij niet buiten rondlopen zonder hijab. Dan moet zij wel rondlopen met niqab. Maar het kan goed zijn dat deze zuster. Dat deze zuster geen hijab heeft, dat zij naar huis gaat en een hijab draagt en biedt. En die man die geen baard heeft, dat kan dat hij biedt. Waarom niet? Tot wij zien of horen dat hij niet biedt, dat verandert de zaak. Maar het dat dat niet bestaat. Wanneer ik sprak met een van hen over een hukm al-dahir, wat betekent een al-dahir? En wij zeggen, wij oordelen op het uiterlijk. Ik zeg, je, waarom oordelen jullie niet op het uiterlijk? Iemand zegt assalamu alaikum. Iemand biedt met jullie. Iemand heeft een kamies. Waarom geven jullie hem de stempel van een moslim? Zij zeggen, omdat de meerderheid... ...omdat de meerderheid bijvoorbeeld gaat stemmen... ...reken ik hem met de meerderheid. Dus ik neem aan dat hij ook meedoet. Yani dat is het, dat is het dan. En yani jij denkt het slechte van hem. Ik zei, als je gaat denken... En dan ga je in hem, zien, dan kruip je in hem. Dan heeft dat niets meer te maken met, met het uiterlijk. En dan denk je, dat, je het on, dat jij de toekomst kent of dat je het ongeziene kent. En dat maakt van jou een taagot dan. Ah ja. De broeder, ik zeg tegen hem, ja, Allahu a'lam. Maar ik ga ervan uit dat hij een moshrik is. Ik zie, het uiterlijk is van een moslim. Maar... Ik ga ervan uit dat hij in zijn hart een mushrik is. Heeft dat iets te maken met het al aan het Helemaal niet. Dan doet hij het al aan het niet aan het Wat er innerlijk is en niet uiterlijk. En dat is geen begrip van de sunnah of jamaa. Muskeel. Dus subhanallah, het gaat heel ver. Het gaat heel ver. De mulla allah hebben ze keiver bestempeld. Als Sheikh Hussain, wa rahimahullah, hebben ze kever bestempeld. Zij hebben geen alim achtergelaten of ze hebben hem kever bestempeld. Subhanallah. Iemand heeft mij bijvoorbeeld op een dag kever. Alhamdulillah, het feit dat hij ons kever noemt, dat verandert niks aan onze positie bij Allah. Alhamdulillah, dat zij niet de sleutels van het paradijs. hebben. Of de sleutels van de hel. Anders zou dat een groot probleem zijn. Waarom? Op een dag zei hij: Jij hebt gezicht in een halakha. Onze broeders, de telafiën, mogen Allah hen leiden. Jij ja, noemde hen broeders. Dus jij bent een moslim zoals hen. Wat is dit? En dit is niet van ahlen sunnah of ikhwan. Is er iemand op aarde, yani laten we de realiteit gebruiken, is er iemand op aarde die meer schade heeft gekregen door de telefies dan de mujahideen? Is er iemand die meer geschaad is door die mensen dan de Mujahideen? Zonder twijfel, de Mujahideen zijn degenen die het meeste werden aangevallen door die mensen. Fetouwen, dag en nacht, tegen hen. Khawarij, Tikviris, Khawarij, de aarde, Kedda, Elke dag een Fetouwen van de Mujahideen. Nu dat die rawafid onze rawafid de mens hebben aangevallen. Wie zijn degenen die deze broeders hebben bijgestaan? Diezelfde Mujahideen. دي سووغزغده خوارج التكفيريز المتطرفين المتشددين المفسدين في الارض سا زانكا كاك هنهرت هو زيفرداتيس تيغده اومد عجيب ان دايزن بكريب فان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه توند خوارج مذهب هم هبيب هب بشولديغ زان صحابه كان سا زادي يامير المؤمنين مشركين كفار Nadat zij hem hebben beschuldigd, nadat zij fitne hebben gezegd. Wat was zijn antwoord? Ikhwanuna, bagau Onze broeders die ons hebben, uh, die ons onrecht hebben aangedaan. Hij noemde hen broeders. Ajib. Hebben Mujahedin niet hetzelfde gezegd? Wanneer hij een leger stuurt van Mujahedin ter hulp van degenen die hem dagelijks bestrijden. Is dat niet letterlijk de woorden van Ali dat die Allah in zijn leven implementeert? En dat is het begrip van Eglis al Wij zijn niet degene die onze umma gaan bestrijden. Want wij zeggen dat wij trots zijn op onze umma en dat wij liefde hebben voor onze umma en wij hebben l'ouala voor onze umma. En daarvoor doen wij geen takfir op de umma. En bestrijden wij niet de umma, maar wij gaan naar de andere kant. Degene die de umma bestrijden. De vijanden van deze umma. Sommige broeders in Nederland, zeggen, al wie dat achter een imam biedt, is een kafir. Of een imam die oproept tot democratie, is een kafir. Allemaal. Maar wanneer zij met kuffaar spreken, als een sofi, is een sofi mijn kafir. Is dat de wel bara? Is dat wala wel bara? waar waar? Je bara is van de ummah, maar ik wel wala is voor de kuffar. Welk begrip van het welew al-Bara is dit? Welk begrip is dit van het welew al-Bara? En ik kan jullie voorstellen, een imam die oproept tot democratie. Laten we zeggen, een imam die oproept op tot democratie openlijk. Zoals Fawaz in Nederland, die op de minbaarheid roept openlijk op tot democratie. Moshrik, ja, niet? We zeggen, nou, moest ik. ولكن كن وزير داتيء درب الرسول ديال مجد السنة بيت المشركين زمان كافر لا ما عاد الله وانت ممكن بيت ثاني ما الله هو على مش هين بزنشوبها مش هين خلاص أنا همن زيجي زافني يا شيخ كيف ديمقراطي هيك تسيجي يا مصلحة مت مصلحة يعني يا بيت ودات سات البيز دون PVV en Wilders en pas op en Maslacha van de Umma en, en pas En Pasop en we moeten uh, de, uh, de, uh, de de uh, het kwade wegduwen van onze Kedda. Dit zijn allemaal terbis, dat zij gebruiken. in gaan wij deze broeders allemaal over dezelfde kems scheren? Geef hun excuses, spreek met hun, geef hun nasiha. Ja, yani, Allah A'lam, er kan iets goed uit hen komen. Maar wanneer wij met de kofar gaan spreken, zijn we de meest zachte personen. Ja, wat is dit voor een begrip van islam? Wat is dit voor een begrip van islam? En daarom, wij zijn zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, Muhammedun Rasulullah, wa' ladina ma'ahu ashidda'u al kuffar. Zij zijn hard tegen de kuffar wa rahama'u bijna'um. En zachtaardig met elkaar. Dit is het juiste begrip van islam. Onze umma zonder enige twijfel. Zware blunders. Er zijn moslims die enorm blinders doen. Vandaag bijvoorbeeld kreeg ik telefoon. Vandaag kreeg ik telefoon. Anoniem. Assalamu alaikum, aikum salam. Waarmee ben je bezig? Keep je wil het atomium afbreken? Ja, lijken. Ik zei de lijden. Ik wil je atomium afbreken. Waarom ben je bezig? Ja, Ik heb gezien dat je het atomium afbreken? Hoe je gelukkig in hun atoomje? Wat heb jij met atomium? Waarom wil je een atomium afbreken? Ik zei: Kijk, waar heb je bij het nieuws gehaald? Heb je de video gezien? Hij zei: Nee, ik heb dat gelezen in de krant. Ik zette hem kijken. Van waar ben je van Marco? Hij zei: Ik ben van Nador. Ik zeg dat je opgeheer. In Nador worden er miljoenen gepompt aan toerisme: Hotels, bars, cabarets, discotheken. Terwijl dagelijks mensen sterven van de honger. In plaats van die miljoenen te spenderen aan die hotels en die cabarets, kunnen zij die niet beter spenderen aan die, aan die, aan die moslims die sterven van de honger? Hij zei: Nee, je hebt gelijk. Ik zei hetzelfde hier in België. Mensen sterven in het station van de honger en van de kou. En zij spenderen miljoenen aan een stuk ijzer met lichten. Da daarom, het is, het is logischer. Om dat stuk ijzer te laten afbreken, of ik weet niet wat. Verkoop de ijzer naar Marokko, of ik weet niet wat. Uh, hoe noemt die Arcel metal? Metal. Verkoop dat. Maak er een auto van, of ik weet niet wat. Of een stuk trein van, of ik weet niet wat. Dat de mensen kan kan Voor Volvo Gent. Stuur naar nou Volvo geld. <lacht> Mooi, hem. Pak die bollen, haal die uit elkaar. Stuur die naar Marokko. Zij maken er iets nuttigs van. Niet <lacht> alleen. <lacht> <lacht> <In je heine. lacht> In plaats van mensen te laten sterven van de honger, in plaats van mensen te laten sterven van de honger en van de kou, spendeert hij geld in de maslacha van de gemeenschap. Hij zei een naam je hebt gelijk. Mogen we van jullie, jullie bijstaan en mogen we van jullie helpen in het goede. En hij deed doe Uiteindelijk was hij 100% eens. Assalamu alaikum en tot inshallah de volgende keer. Gelas. Telefoongesprek, 6 minuten. Als ik zou reageren zoals zij reageren, Naam, mushrik, salamu alayman, intab' al Nee, Zou dat een enige Een andere, er waren broeders bij op Paltak. Hij zei, nee, dit is niet normaal. En wat doen jullie, wat zeggen jullie, dit is extreem. Waarom het debat in Nederland, oké, oké. Na een beetje spreken, een beetje verduidelijking maken. Alhamdulillah, hij is mee. Dagelijks is hij met de broeders op Paltak. En hij heeft mij gebed, alhamdulillah. Hij heeft het begrepen. Waarom moslims hebben enkel en alleen een beetje tedkira nodig. Vaedekir. Inna dikira ten fa'il mu'mineen. Gewoon een beetje tedkira. Maak duidelijk. Waarom de fitra van een moslim sowieso houdt van islam. En hij houdt van de profeet sallallahu alaihi Wasallam. Dat is het natuur van een moslim. Maar wij hebben enkel en alleen een beetje verduidelijking nodig. Allee, gewoon jullie moeten begrijpen dat deze omma. البروفيت <تصفيق> صلى الله عليه وسلم هيف في اوم ما گیزیخ یو شیکو ان تتداعى علیکم الامم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها هذا داکس الکوم دت alle gemeenschappen zich zo verzamelen op deze umma ورب الصحابه زاد اذا زاد يا رسول الله او من قلة نحن يومئذ زربد میزو وینک سین هزا کلا انکم يومئذ كثير یلیزل اون می یلیزل میت veel zijn یلیزلن en jullie, maar We lijken jullie zullen als scherm van de zee zijn. En de dag van vandaag zijn we met een miljard en een half. Alle gemeenschappen op aarde zijn tegen ons. En natuur, natuurlijk zijn we als scherm van de zee geworden. En daarom moeten we onze omme gewoon een beetje up-to-date houden. Een beetje bijstaan. Een beetje nasiha geven. En een rachme met deze omme hebben. Een rachme met deze omme hebben. hebben. En zoals ik zei tegen enkele broeders. Uh, Zoals ik zei tegen enkele broeders... ...wees niet blij voor de dwaling van de moslims. Heb medelijden met die moslims... ...die zijn afgedwaald. Want wallahi... ...wij zouden zoals hun kunnen zijn. Of wij waren zoals hun. En we kunnen het zien. ...wij waren zoals hun. En Allah subhanahu wa ta'ala... ...heeft ons geleid naar... de naar, recht, naar, naar insha'Allah. Daarom vraag Allah subhanahu wa ta'ala... ...om jouw broeders ook te leiden. In plaats van ahkam door elkaar te gooien... ...en op mensen toe te passen... Een heel belangrijke kwestie, gewoon. Ja, Kijk niet naar een moslim. Yani, subhanallah, superieur zijn tegenover een moslim. En je kijkt naar een moslim nederig en kleinerend naar een moslim. En yani, je kunnen zeggen: moslims zijn superieur aan kofar? Naam. Suprematie van de moslims? Naam. Suprematie van de moslims? Naam. Onze waarden en normen zijn ver verheven boven hun waarden en normen? Naam. Wij zijn er trots op. Wij hebben hen geleerd hoe dat zij zich moeten deftig gedragen als mensen. Naam. En wij zeggen dat we kunnen dat openlijk zeggen. Maar niet tegen onze moslims. Niet tegen onze moslimbroeders. Ondanks dat zij, uh, dat zij niet akkoord zijn met ons. Ondanks dat zij problemen hebben met ons. Wij blijven onze umma steunen. En wij blijven een onderdeel van onze umma. Tot Allah subhanahu wa taala deze umma de overwinning geeft. Dus jij ja, gewoon... Yani, om er snel over te gaan, yani, dit is een heel breed onderwerp, welke, en ik probeer uh, inshallah een beetje alles uh, um, te overlopen. Dus in de grote lijnen, die hukum van. Wij zijn een islamitische staat zijn moslims en een niet-islamitische staat zijn allemaal kofar. Ja, maar waar is de islamitische staat in eerste instantie om deze hukum toe te passen? In eerste instantie. En een moslim, een een moslim die zijn geloof openlijk verkondigt, of een moslim die zijn geloof openlijk uh, beleeft, is niet altijd een moslim die leest Ik doe koffer bij het ik heb dit, ik heb deze aqidel, ik heb dit, ik vind dit, ik vind dit, ik vind dit, dit, en dan maar pas kan hij zeggen, mashallah, je bent een moslim. Zo werkt het niet. Wij zijn geen Akida-inspecteurs. En yani we zijn niet de CSI, CSI van Akida. Van, van, van wij gaan ervan uit. En dat is Husnadban. Een moslim, je moet Husnadban hebben. Wij gaan ervan uit dat een moslim begeer is. Dat een moslim goed is. Tot het tegendeel bewezen wordt. Dit is een, een basisregel. Hollahi, op een dag de, broeder, de broeders. En ze zaten in een park gewoon s'avonds laat. Ze zaten in een park. Het was zomer, ze zaten in een park. En er kwam een Marokkaan dronken. Zoals ze zeggen bij ons in Birken. Pila. Knock-out. En de broeder zeggen tegen hem, dakla, wat is dit? Je hebt geen papieren. Je bent hier dronken. Subhanallah, waarom ga je niet gewoon als je zo bent? Ga gewoon terug naar Marokko en leef dan in je eigen land tenminste je hebt dan papier, geen papier nodig? Wat was zijn antwoord? Wallah, hij is een vriend van de vrouw Hij is dronken. dat was zijn reactie. subhanallah. Hij is een Wallah, hij hij heeft de koffer bij taaghoed. En hij heeft de wala waal bara. mogen Allah wa hem bijstaan. En mogen Allah wa hem äh, yani, van die verslaving afhelpen. drinkt. stel u voor dat wij ervan uitgaan dat hij kijkt is. hij, kijk, hij zegt de koffer bij taaghoed, taaghoed, kadaaf. Daarom we moeten ervan uitgaan dat een moslim goed is ...tot het tegendeel bewezen wordt. Dat is het begrip van Agnes Sunnah al -Jama. En niet omgekeerd. En niet omgekeerd. Want er zijn heel wat mensen... ...die baard hebben en die ik weet niet wat hebben... ...en zij zijn de grootste koffer. Maar aan de andere kant zijn er ook heel wat mensen... ...die geen baard hebben... ...en die misschien een jeansbroek dragen... ...maar zij hebben een akida 100%. Zij hebben gewoon een zwakke iman... ...waardoor dat zij hun waardoor dat zij de sunna van de profeten sallallahu alaihi wasallam niet praktiseren en natuurlijk wij weten allemaal wij zijn geen mu'tazila, nog zijn wij khawarij, wij zeggen in iman is er of is er niet. en die is de akidah van de mu'tazila en khawarij of veel heb je iman of veel heb je geen iman. khawarij zeggen zonder michel iman, zina iman is weg, alcohol zina iman is weg. en of veel heb je of veel heb je niet. hele sunnah wal jama'ah zeggen iman is dadelijk en hij stijgt en hij daalt. met Hij stijgt met goede zaken en goede daden en aanbieding. En hij daalt met zonde. Dit is de aqidah van een sunnah door Dus bij ons is niet een zondaar kever. Iemand die zijn baard scheert is kelver, Helemaal niet. Bij ons is iemand een moslim, ook al is hij een zondaar. En dat begrijpen blijkbaar heel veel mensen niet. Dat begrijpen blijkbaar heel veel mensen niet. Waardoor wij, subhanallah, door die mensen, door die jongeren, mogen Allah subhanallah, hen leiden, Die dat deze menhege, wallah al adim enorme schade hebben brokend. Je hebt de zogezegde jihadis. Hij doet de op iedereen en hij begint Ghanima te nemen. Een broeder heeft mij nog onlangs verteld, hij zei, ik wil je bemiddelen, er is iemand die heeft de gedaan op een broeder en hij heeft zijn laptop als Ghanima genoemd. Kuskeerle. Als het zo gemakkelijk zou zijn, verstop jullie stil. Het is niet dat voor je eigen dier is aan het ouderen. Wat is dat voor begrip van islam? Stel je voor, Abu Bakr radiallahu anhu zin er Omar, die heeft een mooie mantel. Kvro neemt zijn mantel. En neemt hij, dat is ouder bij الله. Ouder bij En zelfs, zelfs een moslim zoals zoals de Khawarij in de tijd van Ali radiallahu anhu, toen Ali radiallahu anhu met Muawi het conflict had, en Ali natuurlijk heeft gewonnen in het conflict. Gawarish, dat was een van de argumenten dat ze hadden tegen Ali. Tegen Ali. Want toen Ibn Abbas is gegaan, zij ze zeiden tegen hem, hij is gewonnen, hij nam geen ghanima. Dus heeft hij het hukum van Allah niet toegepast, hij is een kafir. Wat was zijn antwoord? Wie, heeft, wie onder jullie neemt de vrouw van de profeet, Zalm Aslavi? En Aslan, er is geen ghanima onder moslims. Er is geen ghanima onder moslims. يسوار حالتي تيي غنيمة غانيمة تنيما زمر زلف زن مرتض ني الك مرتض كان يزن غنيمة غانيما ني الك دي يسو وانت ريز المرطد لي يستتاب ريز المرطد المرطد دي توبة كان دون بيند ديداغا انا ناتورلي ريز المرطد دي لا توبة تلا ما بيت على ما بالك اوندا لي فيرتروبين ولكن رزان فيرشلون دي صورتو مرطحين ja, wat is dat voor begrip dat te op iemand en hij neemt dat hij, neemt, hij neemt op als, als hij neemt. ja subhanallah ja subhanallah kijk het verkeerde begrip van van, van, van, van de delir. het verkeerde begrip van de dien van Allah subhanahu wa ta'ala en daarom moeten we Allah subhanahu wa ta'ala vrezen en o oh je ja, ikwaan het volstaat niet enkel om een boek te hebben te lezen en te zeggen halas, zo is het want bepaalde zaken hebben heel wat doorgronden kennis nodig en inshallah, uh, tijdens de lessen zullen we inshallah gedetailleerd, de, alhamdulillah, ik heb alles al klaargelegd, gedetailleerd over hukm het De, de hukm van, van een daar, van een land, wat hij is in detail. En zelfs hetgene dat zij tegen ons gebruiken, dat zo gezegd Ibn Taymiyyah heeft gezegd, zelfs daar maken zij een grote blunder. Want Ibn Taymiyyah, rahimallah, heeft nooit te gedaan op alle, uh, op alle, op alle Sofiën of zelfs alle Tatar. Ibn Taymiyyah, Rahimahullah heeft niet gezegd... ...alle Tartaren zijn koffar. En Ibn Taymiyyah, Rahimahullah heeft niet gezegd... ...alle Sofiën zijn, zijn koffar. Helemaal niet. Helemaal niet. Zelfs toen Ibn Taymiyyah, Rahimahullah werd gevraagd... ...over een dorp... ...dat gedomineerd werd door de Tartaren... ...hij heeft niet gezegd... ze zijn allemaal koffar. Helemaal niet. Hij zei, er zijn onder hen moslims. En hij zei... ...als jullie naar daar gaan... Oordeel individueel. Oordeel op in, ieder individu in zijn hel, in zijn, in, zijn, in zijn staat. Niet een hokum voor iedereen. Omdat dat al-assal was dat in een islamitisch territorium. Daarna werd hij bezet door, door, door de Tartaren die een kofferwetgeving hadden. Dus hij regeerde met, met de koffer. En de leiders waren koffer. Maar Ibn Allah heeft geen te veel gedaan op iedereen. Helemaal niet. Hij zei niet, kala's. wie regeert daar? Het Tatar, maar hier is, is El Yaseb. al wie dat er tussen hun ziet, is Dat was niet de uitspraak van Ibn Taymiyyah. En diegene die Ibn Taymiyyah hiervan beschuldigt, klikt over Sheikh Isaac Ibn Taymiyyah. En dan moet Allah subhanahu wa ta'ala vreden. Daarom, inshallah, voor velen zal dat misschien een beetje moeilijk Chinees zijn. Maar inshallah, per beetje zullen deze zaken duidelijker worden. Maar alhamdulillah, mensen moeten weten wie wie is. En welk begrip het juiste begrip is. En voor degenen die zeggen dat wij koffaar zijn. Alhamdulillah. Wij vergeven hun voor de zaak van Allah. Subhanahu wa zij blijven onze broeders in de dien van Allah. En wij zouden heel graag willen zien. Wanneer zij in de problemen zitten. Wie hun zal bijstaan. En wie degene is. Die hun echtgenoten en hun zusters. Verdedigt wanneer het komt op de aanval. Op, op de eer van onze zusters. Daarom nasiha voor mezelf en voor iedereen zoek geen problemen met de moslims want de moslims zijn juist het slechtoffen in het verhaal het zijn de kofar die de omma van Mohammed bestrijden en wanneer wij een, als wij een, een, een persoon of als wij iemand gaan viseren dan hebben wij in ons vizier de kofar en hun pahoud systeem en ik roep niet op tot geweld als ik zeg in ons vizier dat betekent dan een verbale, een verbale strijd natuurlijk ik moet oppassen voor 13 <laughs> januari. Geen <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> inshallah. ik denk dat ik het hierbij kan houden. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك اليك الله فيكم والسلام عليكم و الله كيف في <تصفيق> الغاب هوانا كيف قوية كيف في الغاب هوانا كيف قوية